7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Irak zijn opnieuw doden gevallen bij confrontaties tussen militante soenieten en Iraakse veiligheidstroepen. Er zijn waarschijnlijk tientallen mensen omgekomen. Sinds december houden Iraakse soenieten wekelijks betogingen tegen de regering. Ze zeggen dat ze worden gediscrimineerd en dat ze vaak ten onrechte worden aangevallen door veiligheidstroepen.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 Het luchtruim boven Amsterdam wordt drie dagen gesloten. Op 29 en 30 april en 1 mei is burgerluchtvaart boven de hoofdstad om veiligheidsredenen verboden. Op een normale Koningendag is altijd al een deel van het luchtruim gesloten, maar vanwege de troonswisseling is het verbod uitgebreid. Het geldt niet alleen voor vliegtuigen, maar ook voor drones, modelvliegtuigen, parasprongen en grote trossen ballonnen. Luchtverkeersleiding Nederland verwacht geen problemen voor het vliegverkeer van en naar Schiphol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 Ah, nee, verkeersinformatie De avondspits is bijna overal voorbij. Maar er zijn nog wel een paar uitzonderingen. Bij Utrecht waren er problemen op de A12 bij knooppunt Oude Rijn... richting Den Haag na een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. staat nog een korte file. Het is daardoor ook vastgelopen op de A28 vanuit Amersfoort... tussen het afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert, 6 kilometer, maar die file gaat wel oplossen. In Noord-Brabant is dat nog een ander verhaal... want daar zijn twee snelwegen zo goed als dicht. Het gaat om de A4 bij Bergen-op-Zoom richting Breda... na een ongeluk met ...meerdere vrachtwagens. Er staat voor knooppunt Zoomland, 5 kilometer Fiede. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Dan de A58 van Breda naar Eindhoven. Die is helemaal dicht tussen knopend De Baars en Best... ...na een ongeluk met een motorrijder. Er is nu technisch onderzoek gaande. In die afsluiting staat Fiede tussen Moergestel en Best 10 kilometer. Het is natuurlijk beter om om te rijden. Dat kan vanaf Tilburg via Den Bosch over de A65 en de A2.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gasten, en u hoort het goed: gasten, een tweeling zelfs. Onze gasten dus begonnen op hun twaalfde met optreden in kerken, buurthuizen en zaaltjes die ze zelf afhuurden. En normaal gesproken gaat zoiets wel weer voorbij. Maar in dit geval gingen ze moedig voorwaarts. Brachten ze vastberaden hun eigen albums uit. En nu, met hun vierde CD, Seek and Sigh, breekt Tangerine definitief door. Hier zijn Arnoud en Sander Brinks. Uw presentator is Jelly Brouwer. En Arnoud heeft een hoed op en Sander heeft een oranje trui. Ja. Wie is de eerstgeboren eigenlijk? Arnoud, Arnoud. Met, de hoed, ja. okay. met de hoed. Met de hoed. Ja. En Arnoud zit normaal altijd links. En dat wilde je net ook direct weer doen. Ja. Toen zei ik, laten we het gewoon even andersom doen. Waarom is dat? dat jij, want ook op het podium sta je altijd links. Ja, ik weet, ik weet het niet. We kwam, op een gegeven moment kwamen we gewoon achter. Dus dat we op foto's ook altijd zo stonden en, uh, en op het podium ook. Ik weet niet wat het is. Gewoon automatisch. Je, wen, je went er ook aan, denk het is, ik. het is alsof, weet je wel, als je thuis zit je ook altijd op dezelfde plek op de bank of zo. Ja, ja. Dat zou het wezen, zo, zo moet je het zien. Ja. Maar je was je daar dus nooit van bewust, Sander. Nou, de laatste tijd natuurlijk wel. Doordat omdat je de hele altijd... tijd op de foto staat? Ja, en omdat we op het podium natuurlijk altijd hetzelfde staan. Mm -hmm. Maar het heeft, laatst heeft ons iemand attent erop gemaakt... dat we ook gewoon altijd zo zitten. weet je. En dat wist ik inderdaad niet. <lacht> en voelt dit nou ook gek? Ja, bedoel, je, haalt, dat... je haalt het helemaal uit onze comfortzone. Ja, juist. <lacht> en wat, de, de, dat moet <lacht> dan toch wel raar zijn... dat uh, Arnoud nou links van je zit in plaats van ja. rechts. Ja, het voelt wel een beetje raar, ja. Ja? Maar goed, het went. Ja, echt. Nee, het, kan ook alweer, het kan ook alweer wennen, denk ik. Mm. Ja. Nou, ik vind het, niet eens, nee, ik vind het eigenlijk niet eens zo gek voelen, eigenlijk. Nee. Mm. En nou. Arnoud heeft vandaag deze hoed gekocht? Ja, ja heb ik hier in de stad uh, op de kop getikt. Vind... Hebben we hebben geen hoederszaak in Assen, dus uh, ik, ik, was helemaal, ik ben er helemaal blij mee. Ik durfde wedden dat je wel een hoederszaak in Assen hebt. Juist. Nou, ik, ik, heb, nee, ik, ik, ik had al heel lang in mijn hoofd om, om zo'n ding te kopen, maar ik heb, ik heb het gewoon niet gevonden. En ook, weet je, ik, ik kom ook wel eens in Groningen, maar daar hadden ze hem ook niet meer. Is die hoedezaak daar weg in Groningen? Oosterstraat. Ja, Groen, ja, die, ja, ja. Die is, is het weg. niet meer. Nee, tenminste, als het, dat, dat de Oosterstraat is. Tenminste wil je nou die kennen. Er is één uh, Ooster... heel beroemde hoedezaak in uh, Groningen. Ja, in, de Groningen ja. Ja. in Groningen wel, ja, maar als ja. ze niet. Ja. Dat en zeg en nu wil jij ook zo'n hoed. Sander. Nou, wil ik ook, natuurlijk. Ja, ik zie dat het um, goed staat, dus dan wil ik ook een hoed. Gaat het altijd zo? Dat als de een dan iets heeft, dat de ander dat ook heel graag wil? Of ook wel nee, juist niet? Ik maak het wel een beetje een grap, joh. Het is, soms is het ook een wedstrijd. Arnoud heeft eerst een hoed, dus nu heeft hij gewonnen. En is Arnoud altijd de eerste? Ik bedoel, de eerstgeborene. Is, dat ook altijd, is hij ook degene die als eerste de gitaar ter hand nam, bijvoorbeeld? Nee, want dat is Sander geweest. Sander die was uh, diegene die begon met gitaar spelen. Arnoud was wel de eerste die pen en papier ter hand nam. Dat ja. wel. Ja, dat en die liedjes ik. ging schrijven, bedoel je? Nou, teksten vooral. Ik, ik, ja. ja, ik begon met teksten schrijven. En ik ben dus wel de schriften vol met, met, met teksten dat helemaal nergens op ging eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. ik was ook hartstikke jong. Maar... Hoe oud was je dan toen? 12, 13, denk ik. Ja. En hoe reageerde jij daar op Sander toen hij dat ging doen? Nou, ik denk dat wij een beetje tegelijk starten met um, dat ik ging componeren en dat Arnoud ging schrijven. Maar ik kan me dat echte begin kan ik me helemaal niet echt meer herinneren, moet ik zeggen. Voor mij begon jij ook met, uh, met liedjes schrijven waar je gewoon teksten ging overschrijven van andere cd's. Oh, oh ja, ja, ja. Zei, nee, echt? Moet, je, moet je kijken wat ik geschreven heb? Ja, dat deed ik, ja, nee, ja. <lacht> we, hadden, we, hadden, we waren op vakantie en er was, was een jongen, daar gingen we mee om. Die was veel ouder dan ons, maar die schreef in dat liedjes en dat vonden we heel stoer. Ja. Uh, ook omdat we gewoon wat van muziek hielden. Mm -hmm. En uh, daarom ging ik ook teksten schrijven. En dan schreef ik dan. Ik weet nog dat, dat ik een cd had van Diana Ross, weet je en dan schreef ik tekst van over en dan liet ik dan aan hem zien. Kijk wat ik gemaakt heb, joh. Aan die jongen? Ja, ja, ja. En hoe reageerde hekken? Ja, nee, die, vond niet hij... gelijk als een liedje nee, nee, nee want het was, was iemand die van heel hele andere muziek hield. Maar hij het, vond het toch wel knap, zo'n jonge jongen die zo goed uh, Engels uh, tekst. Ja, dus... Uh, <laughs> <laughs> en jij had het gelijk door, Sander, dat Arnoud het gewoon overschreef. Ja, natuurlijk, maar dat, dat vertelt hij dan ook wel aan mij, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Vier handen op uh, twee buiken. Ja, ja. En um, is het eigenlijk wel zo dat de eerstgeborene uh, Haantje de voorste is, uh, meestal degene is die spreekt als eerste? Ja. ja, dat is bij ons wel een beetje zo, ja? denk ik. Ja. Ik, was, ik was, ja, ik praat vroeger. Arno, ik, ja, ik geboren. Ja, precies. Ik neem mm -hmm. alweer het woord. Ja. <laughs> Hij reageert vaak sneller dan ik. Ja. Dat is maar wel ik, zo, ja. ik, was, ik was inderdaad, toen we jong waren, ik praatte ik praat altijd... En Sander praat eigenlijk ook niet echt, ook toen we heel jong waren. Alleen toen, toen ik vier was, toen kreeg ik een hersenvliesontsteking. En toen werd ik opgenomen in het ziekenhuis. En toen uh, stond Sander er even alleen voor of zo. En toen begon hij opeens te, te praten. Oh ja? Daarvoor, ja. Herinner je dat moment nog, Sander? Want dat was dus voor het eerst dat jullie gescheiden waren dan. Ja, ik kan me wel herinneren dat hij dat in het ziekenhuis lag. Maar ik, ik kan me niet herinneren dat ik toen begon te praten of zo. Nou ja, ik praat natuurlijk eerder wel, maar niet zoveel. Mhm. Mm maar Dat kan ik me niet herinneren. Maar wel dat hij in het ziekenhuis lag. Daar kan ik een cadeautje voor hem gaan kopen en zo. En niet welk gevoel je daarbij had... dat je broertje daar opeens niet meer bij jou was. Nee, dat kan ik me niet, echt, dat kan hm. niet echt terughalen, nee. Maar de geschiedenis vertelt, jullie ouders vertellen... dat jij toen echt begon te praten, eigenlijk, ja. op dat moment. Ja. Dus wat ja. dat betreft was het een uitkomst dat hij even hersenvliezen. Oh, dat is behoorlijk eng, hè? Hersenvliezen ontsteken voor ja, ja. zo'n jong kind. Ja, ik maak er altijd grapjes over, maar voor mijn ouders is het natuurlijk niet, niet zo leuk. Die vonden het dat was heel spannend, een hele spannende tijd natuurlijk. Maar goed, ik ben er goed van afgekomen. heeft misschien mezelf wat, wat extra's gebracht. Namelijk? Nou ja, weet ik niet. Maar ben ik ben ook benieuwd, <laughs> nou ja. Ik ben een stuk slimmer uitgekomen. Oh. <laughs> goed, in het komende uur. Trouwens, ik wijs er maar even op dat wij een webcam aan hebben staan met dit programma. Daar wijs ik meestal niet op, want we maken radio in de eerste plaats. Maar, maar in dit geval is het misschien toch wel leuk... als zo mensen in de goed. buurt van een uh, computer zitten om even te kijken. Als je nog nooit een tweeling gezien hebt. Dan is nu daar uh, uw, jouw kans. En uh, uh, niet in de laatste plaats trouwens, omdat jullie ook live gaan spelen. Twee nummers. Ja. ja. ja. Goed, er liggen twee tegels. Is dat wel de bedoeling? Voor ieder één tegel? Of samen één? Ja, ik vind samen één wel leuker eigenlijk. Ja. Sander ook? Ja, vind ik ook een goed idee. Samen één? Ja. We, we maken niet? samen muziek en we zitten hier samen, dus waarom niet? We ja, doen het al heel lang samen. En, en dan is er gewoon ook één lijfspreuk? Ja, maar eigenlijk schrijven we ook altijd samen nu. Dus dan is het misschien ook wel goed om de lijfspreuk samen te schrijven. Goed, nou, wacht het af wat het wordt. Um, luisteraars uh, kunnen zich ook melden trouwens in het komende uur. U kunt opmerkingen plaatsen, vragen stellen aan uh, de tweeling. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag radiokunststof. Uh, beide heren twitteren trouwens ook. Onder één naam, namelijk Tangerine. Ja, ja. Ontzettend saaie vraag, maar ik maakte eh, vergissing. Volgens mij doen heel veel mensen dat Tangerine tweede keer een E. Maar het is Tangerine met twee keer een A. Ja. Het is dus geen mandarijnachtige. Nee. Maar wat is het wel? Het is niks. Het is helemaal niks. Nee, het is gewoon een fout gespelde naam eigenlijk. We hebben eigenlijk... heel lang geleden hebben we het uit een woordenboek gehaald. En, uh, en uh, dat, dat vonden we een mooi woord gewoon. En toen uh, drukte ons eerste demootje drukte af. Uh, en toen had het verkeerd gespeeld en hebben we het gewoon zo gehouden. Oh, oh, dus je bedoelde wel die Mandarijn? Ja. Nou ja, we bedoelden eigenlijk het woord. Gewoon. Het was gewoon een mooi woord. Tangerine. Ja. Ja. Alsof ik dat eentje waar... al honderd jaar bestaat. Nou, misschien. Ik weet het niet. Ja, ik vonden op dat moment gewoon een heel mooi woord. Ik wist... Hm. De betekenis waren we helemaal niet mee bezig. Nee. Maar ze ook je een hele tijd geleden, hoor. Want sinds wanneer bestaat die naam dan? Ik denk ja. tien jaar of zo. Misschien wel langer, ja. En uh, ja. bij de aankondiging werd net gezegd dat dit. Iedereen denkt dat het jullie debuutalbum is. is helemaal niet zo. Toen dachten wij, het is het vierde album, maar het is al het vijfde album. Het vijfde, ja. ja. Bewoog jij toen met je hand, ja, Arna? Zelf ook dat even vertellen. Ja, klopt. Vijf. Want, uh, leg het even uit, jullie zijn dus een tweeling. Dat is inmiddels duidelijk, maar voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Jullie noemen je uh, Tangerine. In werkelijkheid heten jullie Sander en Arnoud uh, Brinks. Afkomstig uit Assen, maar geboren in Lelystad. Op ja. je negende uh, zijn jullie in uh, Assen terechtgekomen. Mm -hmm. En sinds jullie twaalfde uh, zingen en spelen jullie samen. Volgens uh, Matthijs van Duivenboden is uh, pianist en uh, producer van jullie album... Is het uh, goud waard? Want er is niemand die jullie meer kan inhalen. Want wie zingt er nou vanaf zijn twaalfde in harmonieën? Helemaal niemand. <laughs> Misschien zingen we ook al langer trouwens. Ja? Ik denk het wel. We waren al heel jong dat we, dat we al echt bezig waren met uh, gewoon zingen. En, uh, ook al op de basisschool en zo. Maar goed, je was bezig met je verhaal. Nee, nee, nee, vertel vooral. Want ja. op de basisschool, wat herinner je, je daarom van? Gewoon in de klas. Ja, nou, we hadden altijd, op vrijdag hadden wij altijd uh, een, een weeksluiting op school. En dan, uh, dan had je kinderen die deden toneelstukjes. En uh, uh, kinderen deden uh, playback of een gedichtje. En wij gingen altijd liedjes zingen. Toen al? Ja. En welke liedjes zongen jullie dan, Arnaud? Vers, verschillende dingen. Het was, het was een christelijke school, dus we deden wel uh, psalmen en zo. En... Uh... Uh, en en wat, wat toen die tijd in de hitlijsten stond en zo. Ik weet het niet, eh, niet echt meer. Maar... Huh? Wat oh, was de... jullie favoriete psalm? Weet je dat nog? Oh, nee, Heb nee, je ik, favoriet? Had niet, nee ik had geen uh, Wilhelmus van der Souwen. Ja, het Misschien. staat ook in het liedboek. Ja. <laughs> maar nee. is geen psalm. Nee, ik had geen favoriete psalm. Nee? nee, het is een lied, hè? Of een lied? Het is uh, gezang. Ja, dat is, bij ons was dat, dat zo. Het zo het ja. Sang, ja. ja. Maar het is niet overal zo zonde. <laughs> nou, je hebt psalmen en gezangen, ja, toch? Ja. En liederen. Ja, juist. Had jij een favoriet, Sander? Nee. Uit dat repertoire? Nee. Hmm. Eigenlijk... Maar toch deden jullie het? Ja. Want het was een christelijke school en dan kwam je al snel bij een psalm uit. En ja, we hadden ook een leraar en dan gingen we ochtends gingen we altijd uh, liedjes zingen uit het liedboek. Voordat de les begon. Oh ja? De eerste les, elke ochtend. Uh, Hij heette ook meneer Emen. Maar dan was het echt een hele christelijke school. Dan was het niet zomaar een christelijke school. Nee, het school. was een gewone christelijke school. Een gewone christelijke ja. school. Het is dus niet bij... dat we de liedjes uit ons hoofd moesten leren, hoor. Maar hm. hij was dat gewoon gewend. Hij was ook een iets oudere leraar. En uh, ja, hij vond dat gewoon een goede manier om de uh, les te beginnen. En jullie ook wel. Toch? Was het fijn om was gewoon voor ons zingen normaal. te beginnen? Nou, hoe dan ook, ja. Hm. Onze school heette later ook Het Octaaf. Het Octaaf. En meneer Emen werkte er. <laughs> Te assen. Te assen. En was dat gelijk heel lekker om samen te zingen? Gebeurde er iets als jullie samen zongen? Nou, als je, als je tweeling bent, als je broers bent, Dan allemaal als je tweeling bent helemaal... dan heb je altijd een soort van competitie gaande tussen, tussen, tussen je twee. En um, Omdat Sander zong, waar ik ook graag zingen. Of het was andersom, dat weet ik niet meer precies. Maar... Uh, ook toen we liedjes begonnen te zingen. Toen uh, vond ik het niet leuk als Sander dat hele liedje zong. Ik wou er ook een deel, uh, met deel aan bijdragen. Dus zodoende ga je op een gegeven moment gewoon samen zingen. Ja. En wilde de een al beter zingen dan de ander? denk het wel. Je wil ja. altijd de beste zijn. Want dat, tenminste, dat is vroeger heel erg. Dat is nu al een beetje veranderd. Maar vroeger was het wel. Uh, die competitie was altijd wel gaande. Ja. Ja. Daarom ben ik ook gitaar gaan spelen. Daarom ben ik ook liedjes gaan schrijven. Ja, want jij, Arnoud, speelde uh, later gitaar dan Sander. Ja, ja. En begon, Arnoud begon met uh, liedjes maken. En toen begon jij ook met liedjes te maken. Ja. Dat is dus dé voedingsbodem. Hoe competitiever een relatie, een verhouding, hoe beter. Of niet? Dus, ja, voor ons werkt dat wel zo. Ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Maar voor ons, werkt dat, voor ons hebben dat altijd op, zo op die manier gewerkt, ja. En hoe gingen jullie ouders en leerkrachten daarmee om? Stimuleerden die dat juist, die competitie, drang? Oh, maar misschien was dat ook wel altijd een stille oorlog voor ons. Ik weet niet of, of, of hun het echt merkte dat wij daar een competitie in hadden. Misschien waren hun het wel gewoon gewend dat wij dat altijd met z'n tweeën deden. Ja, ja dat en mensen repetities... dat helemaal niet zo opmerkten. Nee, maar als wij repeteerden of, of, of zoiets, dan, dan deden we dat natuurlijk op de achtergrond. En dan was natuurlijk die strijd er. En werd dat uitgesproken eigenlijk, tegenover elkaar? Nee, maar het is een hele natuurlijke... Ik denk dat iedereen die weet je, wel een broertje of zusje, dat die dat, dat, dat wel herkent. Alleen mm -hmm. als, als tweeling zijn is het gewoon honderd keer meer. Weet mm -hmm. je. En uh, ja, het was gewoon heel natuurlijk. Het is ook wel mooi. Wie zei nou net stille oorlog, zeg, dat Sander? Dat zei ik, ja. ja. Ik denk ook dat wij heel vaak nog steeds trouwens vaak een stille oorlog hebben. Ook al op podium hoor. En je ja, kijkt moment. er ook iets dreigender bij, moet Ja, ik zeggen. Je nou heel dreigend te kijken. <laughs> op dit moment is het gaan. Ja. Goed, um, nou ja, jullie bekendheid kwam eigenlijk, hoe je het ook wendt of keert, doordat die wereld draait door, uh, jullie plotseling een paar keer achter elkaar uitnodigden. Nou, er zaten wel een paar maanden tussen. Mm -hmm. Maar daarvoor hebben jullie dus, want hoe oud zijn jullie nou? We zijn 29. 29. Maar jullie hebben dus jaren uh, van huiskamer naar buurthuis, naar, uh, ja, naar dorpscafé. Ja, dorpshuizen. Dorpshuizen in de provincie? In de provincie, helemaal in het, in het noorden van Groningen. Echt van die dorpjes die je eigenlijk helemaal niet kent. Smallingerland. Dat is Om maar denk, wat ja, te noemen. Ja. Ik ben daar niet geweest, maar bijvoorbeeld Zeerijp of zo. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja, Zeerijp, helemaal in het noorden. Ja. Maar we zijn ook in Almkerk geweest, hoor. Dat is weer helemaal aan de andere kant van het land. Ja, wij... We maakten al een tijd muziek... en we konden gewoon geen platenmaatschappij krijgen... geen boeken krijgen... En, uh, op een gegeven moment besloten het gewoon om het, om het zelf te doen en toen gingen we uh, zaaltjes afhuren. Maar en hoe dan? Want uh, hoe? Ik, ik, heb, ik heb elk dorpshuis in het land heb ik, heb we, heb we benaderd om uh, of, of dat mogelijk was en de goedkoopste pak toch gewoon. <laughs> soms mocht het gratis en soms moesten we betalen. En hoeveel moest je dan, dan betalen? Uit eigen zak dus. Ja, maar dat verschilt. Dat we, oh. ja, uit eigen zak. Mm -hmm. ja. Maar we ja. deden dan ook de ticketverkoop zelf. En soms verdienden we wat en soms moesten we bijleggen. Nou ja, ja, zo gaat dat dan. En, dan, en de eigen, apparatuur namen we zelf mee, die zetten we zelf neer en stelden we zelf in en het licht ook en zo. En, en dan gingen we altijd vroeg in de middag of ochtend. Soms gingen we weg en dan moesten we s'avonds al het apparatuur nog terugbrengen <lacht> en de zaal schoonvegen. Ja, gaan alles. Wat nou. een waanzinnig verhaal. En hoe zorgde je dan dat daar mensen op afkwamen? Want niemand kende jullie in Zeerijp. Wij belden ook gewoon de lokale krant. En dan? Wat zei je dan? En dan zeiden we van, nou we komen spelen bij jullie in het dorpshuis. Willen jullie een, een stukje plaatsen in de krant. En je hebt van die wijkgidsen en zo heb je. In, de, in dus die, die, die wijken en zo. in die dorpjes. Heb je allemaal van die van die gidsjes en zo. En daar kun je dan ook wel een stukje in krijgen. En... Of als het een beetje in de buurt was, dan gingen we daarheen en dan gingen we posters plakken. Zelf ook, ja. <laughs> heb ook wel nog gedaan. Maar jullie hadden dus alle tijd daarvoor. De, we, jou, er was ja. geen sprake van een studie of een baan. Nee, maar wij hebben. Um, we hebben uh, inderdaad een studie gedaan allebei. En uh, we zijn dezelfde studie? Nee, nee, nee, nee. Ik heb uh, uh, marketingcommunicatie gedaan. Je kijkt er twijfelachtig bij? Ja, omdat elke opleiding die ik gedaan heb twijfelachtig was voor mij. <lacht> en S Sander die heeft uh, verpleegkunde gedaan. Verpleegkunde, ja. Sander. Ja. ja. Gek hè? En dat heb je afgemaakt? Nou, dat vind ik niet gek. Ik zie ik jou zo dat... ook, ik kan me zo voorstellen dat je bij een bed staat. Ja? Ah. ja, toch wel. Ja, nee ik, ik, als, ik, als ik zo op terugkijk, dan denk ik... waarom heb ik nooit um, voor een muziekopleiding gekozen of, of iets? Maar dat, als ik dan dat bedenk, dan denk ik... oké, okay, maar dat was er helemaal niet in onze wereld. Dat was daar helemaal niet. In het Noorden heb je niet een muziekopleiding of zo. Nee, maar goed, er zijn genoeg jongeren... Maar, die vanuit het Noorden naar een muziekopleiding in Tilburg zitten, volgens mij. Ja, toch? Maar wij staat ook niet in zo'n groep dat dat uh, te sprake kwam... of dat dat, dat is eigenlijk nooit om mijn pad gekomen... Ik ik wel altijd voor ogen gehad om uh, muziek te gaan maken. En uh, ja, toen heb ik gekozen voor verpleegkunde. Ik vond het een hele mooie tijd trouwens. Ja? ja? Je hebt het wel naar je zin gehad. Ja, en je maakt ook veel mee als je zo'n uh, zo beroep hebt. En uh, je zegt, in onze wereld kwam zo'n popacademie helemaal niet voor. Dan nee. doel je op die wereld van... Uh, ja, van welke eigenlijk? De kleine wereld in Assen, maar ook... Uh, uh, uh, de christelijke wereld waarin we zaten. De wereld waarin wij zaten. Hm. En hoe christelijk is christelijk? Uh, Overzichtelijk, duidelijk. Uh, hoe christelijk is christelijk? Goed nou is, ja, ja, wat ik eigenlijk bedoel is: was popmuziek was het zo christelijk dat popmuziek bijvoorbeeld heidens was? Nou, nou was het is vooral een, een, uh, een wereld dus, waarin dingen heel normaal gevonden worden, in plaats van dat je heel afkeurend naar de buitenwereld kijkt, omdat er weinig buitenwereld was, want het was een wereld op zich, weet je wel. Een heel gesloten gemeenschap. Een soort doen. gesloten gemeenschap, hm. ja. um. Wat was de vraag? Nou, hoe christelijk christelijk okay. was, dus nou ja, of popmuziek dat... heidens was. Uh, uh, want de, uh, nou, bepaalde uh, dingen waren vast heidens, ja, er ja, was het ook niet veel popmuziek of zo. Nee. Nee, maar wacht, hè, jullie zijn 28, eens... toch? Dan, ja. Je had het over Diana Ross. Dan is het toch niet helemaal ver weg? Nee, nee, je komt het wel tegen. Het was er ook wel, alleen in mindere mate dan, dan dat misschien in andere omgevingen. Je groeit er niet mee op of zo. Mm. Weet je wel. Als je, ja, je hebt natuurlijk heel veel, uh, veel, veel uh, gezinnen waar, uh, waar dan gewoon. Uh, de ouders heel erg van, uh, van, van muziek houden mm -hmm. en die gaan naar concerten en die uh, doen dit en dat. En dat was bij ons niet uh, op die manier... Nee. Welke muziek was er thuis dan? Weinig. Weinig muziek. Ik had gewoon niet veel muziek geluisterd, eigenlijk. En, uh, e er waren er wel waren wat... wat, wat, wat ik, weet, ik kan me herinneren, mijn ouders hadden tien LP's of zo. En welke waren dat dan? Want die kan je dan waarschijnlijk ook ja, nog allemaal zo... Ja, er was heel op... veel gistelijke, gistelijke muziek. Maar Cosplay. ik kan me herinneren, er was nog een ABBA, een, een plaat van ABBA, Bee Gees. Simon de Garfunkel was dat. Goed, jullie gaan live spelen. Laten we daar eens mee beginnen. Ah, gelukkig. <laughs> uh, het openingsnummer? Zullen we dat doen? Out of Sight? Out of Sight, ja, ja. Dat is het openingsnummer van het vijfde album dus van Tangerine. Seek and Size, zo heet het album. En uh, de beide broers installeren zich nu. Nu gaat Arnaud trouwens wel gewoon weer aan de linkerkant zitten. Ja, joh. Ga je gang. Nee. Ja. all Zo, wat is dit mooi, zeg. Tangerine, de beide broers. Sander en Arnoud uh, Brinks. Out of sight. Ja. Ze gaan nu weer zitten. Ja, ja. bijna foutje gemaakt, maar Arnoud gaat nu echt weer zitten. <laughs> ja, ja. Heel vreemd eigenlijk. Ik zou bijna naar links gaan zitten. Maar... <laughs> Dit nummer, hè? Out of sight. I've mm -hmm. been hiding from the world. There was something about me. They have been looking at my fears, but there was nowhere to go to. ja Wat is er aan de hand? Nou, het, het gaat echt het gaat een beetje over die, die wereld waar we het over hadden, weet je wel. Je, je zit in een bepaalde wereld waarin je... Um, je misschien toch niet helemaal op je gemak voelt of zo. Um, misschien? Ja, Twijfel je? Nou, misschien. Ik had Sander, weet je wel. Sander had mij. We, zaten, we waren heel erg op onszelf altijd vroeger. En uh, ja, ja, daar gaat het eigenlijk over. Ja. Mm. Dat is wel mooi dat je dat zegt. Ik had Sander en Sander had mij. Want dat is eigenlijk het principe mijn vraag. Want het is in de jij-vorm geschreven. Uh, in de ik-vorm. In de ik-vorm, sorry. Ja. Uh, jij spreekt nu in de jij-vorm. En uh, kun je eenzaam zijn eigenlijk als tweeling... Sander? Ja, ik denk het wel. Als je elkaar toch begrijpt en elkaar toch hebt om met elkaar te praten, en dan nog eenzaam zijn, hmm. uh, Dat denk ik wel, ja. Ik, uh, ja. Dat maar kan, ben je dan met z'n tweeën eenzaam? Of... Ja, de, weet is wel, als je gewend je bent, als tweeling ben je gewend om samen te zijn. En mm -hmm. Je bent altijd samen, je bent nooit, uh, nooit alleen. Nooit los van elkaar. Je wordt ook gezien als één of zo. Wat, wat, uh, weet je wel, je wordt altijd... Aanoud wordt Sander genoemd en Sander wordt Aanoud genoemd. En, en mensen halen je door elkaar, dus mensen spreken je altijd aan als, als hetzelfde. En, uh, maar voel je gewoon... je ook als één? Ja, ja, misschien wel. Dat groeit ook zo. of zo het, was, het is iets heel natuurlijks, iets heel logisch. Ook voor andere mensen, weet je wel. Die zien ons als één eigenlijk. En uh, voor jezelf uh, wordt het daardoor ook... Uh, automatisch zo of zo. Ja, en je ja dat ontstaat gewoon. dus door de buitenwereld. Niet omdat je dat zelf uh, van nature zo voelt. Nee, maar het is best wel grappig... dat, dat uh, je bent ook op een bepaalde manier verantwoordelijk voor elkaars daden of zo. Dus je voelt je ook verantwoordelijk voor elkaars daden of dat soort dingen. Mm -hmm. Dat is best wel... En op die manier word je dan, denk ik, één. Maar dat zeg jij, hè? De... Twee, de, degene die als tweede geboren werd. Want ik, ik zag net trouwens, ik weet niet of dat ook altijd zo is, uh, of omdat je nu opper geconcentreerd bent. Maar jullie hebben geen oogcontact terwijl je zingt, speelt. Alleen Sander kijkt heel af en toe even naar Arnoud. Maar Arnoud keek volgens mij niet naar Sander. Oké. Okay. Ja, nou nee, ja, goed. Kijk, het zijn, het zijn liedjes die, er, die, we, die, we, die we goed kennen. We hoeven niet naar elkaar te kijken. Dat ja. is ook het is niet nodig. Nee, we, ik denk op podium... Ja, doen het misschien wel vaker, maar ook niet heel erg, hoor. Het is niet nodig of zo. Hm. Je voelt, je voelt het elkaar al, wel aan. wat gebeurt er met, uh, met het lichaam eigenlijk als je uh, zingt? Want jullie zitten niet naast elkaar, maar tegenover elkaar. Min of meer tegenover hm. elkaar. Die stemmen, gebeurt daar iets, uh, iets mee? Ik heb bijvoorbeeld als ik met mijn dochtertje zing, die dezelfde stem ja. heeft als ik, dat het heel grappig is wat er dan. Uh... Ja, het is soms ook super vervelend, want wij hebben sommige stukken, dan, dan zingen we um, uh, dezelfde melodielijn. Ja. En uh, het is ook heel vaak zo, als dat dan gebeurt, dat we het allebei zingen, dat ik mijn stem ineens kwijt ben of zo van. Dan denk ik, ben ik dat of is Anna dat? <lacht> dat is heel apart, ja. ja. ja. Het is net alsof ik twee keer zing. Dat je alleen dan zingt, Anna... maar dat is heel apart. Maar dat is ook soms heel vervelend, ook op het podium. Kan het best wel vervelend zijn. Want, dat je keer, dan, dan, dan ben je keer, jezelf bijna kwijt. Dan ben je je stem kwijt, weet je wel? Dan denk je, hè, huh, waar is mijn stem? Je hoort, ja. je hoort iemand, weet je wel, je hoort, je hoort een melodie, alleen je bent op zoek, waar, weet je wel, waar is mijn stem in, dat, in, die, in die melodie? Ja, ja. ja. Uh, uh, nog even terug naar de inhoud van, van het uh, nummer. Mm -hmm. Um, die eenzaamheid, he, of dat heel erg... Het, het, het, veel van de nummers spelen zich trouwens in het verleden af. En het ja. gaat veel ja. over um, ja, de, de niet echt bij horen. Of, uh, ja. Uh, ja, maar dat, ja. Dat was ook zo, dat gevoel hadden wij altijd. Weet je wel? Dus, uh, we hadden ons eigen wereldje eigenlijk. In, in, in, het weer, in het kleine wereldje waar we in zaten eigenlijk. Ik onderbreek jullie even, er is verkeersinformatie... hoor ik op mijn koptelefoon awb Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 Antwerpen... richting Bergen-op-Zoom tussen Hoge Heide en Knoppen-Zoomland. 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk met drie vrachtwagens. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. De A58 van Breda naar Tilburg is nog steeds dicht bij Knoppen-De Baars. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Er staat 8 kilometer file. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden... vanaf Knoppen-De Baars via Den Bosch over de A65 en de A2. NTR. Speciaal voor iedereen. Tangerine is vandaag de gast. Een tweeling uit Assen, Sander en Arnoud Brinks. En ze leverden een nieuw album af. Seek Sai, zo heet het. Afgelopen maandag, dus eergisteren... was de presentatie in Amsterdam. Ja. Hm. Bitter zoet. Hm. Hoe was het eigenlijk? Geweldig. Ja, dat was te gek. We spelen ja. sinds kort spelen we ook weer met band. Zoals ze het hebben opgenomen. Ja. En dat is voor ons ook eigenlijk wel een hele nieuwe ervaring. Want wij hebben eigenlijk heel lang al uh, met z'n tweeën gespeeld... En nu is daar ineens een band bij. Weet je wel? Dus het is voor ons ook heel vernieuwend. En ook gewoon een Als hele nieuwe... je met nieuwe... andere mensen te maken hebt. Ja. ja, het is voor ons een hele nieuwe periode waarin, uh, waar, waar we nu ingaan. En dat is uh, ook wel heel verfrissend voor ons. En de whisky ging rond, hoorde ja. ik. Dat was, het schijnt nogal bijzonder te zijn geweest dat uh, er ging een fles, fles whisky open... en jullie begonnen te drinken. Toen ja. ging de uh, fles door de zaal heen en ja, iedereen feest. nam daar een slok uit. Ja, het was ook feest. Ons, ons publiek is niet vies van elkaar... Het is ook een beetje een avondmaal. Ja, ja, ja, zo, zo, ja, zo voelen wij dat ook een beetje, weet je wel. Alleen dan mag het met whisky, want we mogen het zelf bepalen. Is geweldig. En jullie moeder was er ook. Ja. ja. Hoe was... vond zij dat dan? Geweldig. Hij is ook whisky gedronken. Ja, die heeft, die, heeft ook, die, heeft, die, die heeft de whisky ontdekt door ons. Oh ja? ja. ja die ja, ja, ja, die ja. denk ja. ze direct de vijf flessen heeft gekocht uh, <laughs> toen ze thuis kwam. Die vond het heerlijk. Ja. Um, even, want. Dit nummer dat jullie net hebben gehoord. Hoe gaat het nu in de praktijk? Wie, is het nog steeds zo dat de een schrijft en de ander vooral uh, speelt en componeert? Of hoe is de taakverdeling? Ja, er is eigenlijk voor ons niet een regel voor. Maar we eindigen altijd met z'n tweeën. En is eigenlijk de laatste tijd. En vooral met deze plaat is het ook zo dat we ook met z'n tweeën altijd zijn begonnen. Vrijwel met elk liedje. Ja, denk ik wel. Ja, of, ja, denk het wel, ja. Ja, ja. Dus, dit, was, dit is voor ons een heel duidelijk album, weet je wel. En... Op een of andere manier uh, gaat het natuurlijk weer een heel verhaal aan vooraf. Maar we hadden, weet je wel, toen we dit allemaal begonnen te schrijven was het voor ons uh, heel makkelijk. Uh, en ook om het samen te doen was het heel makkelijk. En wat is het dan makkelijk? Uh, we waren heel erg geïnspireerd. Ja. Dat was het. Door? Uh, uh, doordat we uh, voor onszelf opeens duidelijk hadden wat we wouden schrijven. We hadden nog nooit echt over onszelf geschreven. Het is eigenlijk de eerste CD die echt compleet... Autobiografisch is. Autobiografisch en echt over onszelf gaat. Maar dan moet je uitleggen, want er waren dus al vier andere albums. Ja. En uh, toen was daar een optreden in de wereld draait door. En toen was er plotseling, ik geloof dat er meerdere labels waren... Hè, die wel ja. met jullie in zee wilden gaan. En toen kozen jullie voor Excelsior. Ja. En toen? En toen uh, zei Excelsior, we willen graag dat jullie... Uh, het album maken die jullie willen maken. En dat zijn we gaan doen. En dat... Uh, dus samen met maar dat had je toch al jarenlang gedaan, eigenlijk, het album gemaakt ja, dat je ja, wilde. Maken. Ja, ja, ja, zeker. Alleen toen zijn wij met. Uh, er zijn en, natuurlijk, ik zal het je onderbreekt. <laughs> er zijn natuurlijk verschillende mm -hmm. maatschappijen geweest. En um, dat ging heel vaak ook over: oh ja, er moet een single op. Oh ja, misschien moet het iets meer mis zo, misschien moet het iets meer zo. Maar Ik zelf accepteerde ons helemaal zoals wij, zoals wij het wouden doen. Mm -hmm. En daarom was het voor ons ook een hele makkelijke keuze om, uh, om voor Excelsior te kiezen als plaatsmaatschappij. Ja, maar is ze vraag waarom, weet je wel, die vorige albums zijn natuurlijk ook gewoon zelf uh, gemaakt, weet je Op de manier dat wij het wouden, ja, ja. Uh, ja, dus dat is niet nieuw ofzo. Maar ik ging even in op de keuze van uh, Excelsior. Waarom geen... Excelsior? Ja, en, um, uh, want jullie speelden toen, volgens mij hebben jullie een paar keer toen al in het voorprogramma van Tim Knol uh, ja? gespeeld. Ja. En uh, Matthijs van Duivenbode, pianist bij ja, Tim Knol precies. en producer... die is toen met jullie aan de slag gegaan. En met Tim Knol ook. Ja, we zijn, nou, we zijn... Weet je wel, Tim hebben we leren kennen en Mathijs hebben we heel goed leren kennen. We zijn ook echt vrienden geworden. En uh, wij uh, we mochten die plaat maken en dat wou we graag doen met Matthijs. We wou graag dat Matthijs het ging produceren. Uh, samen met Frans Hagen en trouwens. En uh, uh, uh, toen zijn we naar een, naar een mooie plek in Friesland gegaan. Een, een, een, een wat verlaten plek. En daar zijn we gewoon uh, een hele avond... Allemaal liedjes gaan luisteren die we gemaakt hadden voor een mogelijke plaat. En mm -hmm. we hebben daar heel veel gepraat. En, en het, was, het was ook heel gezellig. Ook heel veel wijn gedronken, moet ik zeggen. Kamfu erbij. Vuur erbij en... <laughs> een hele inspirerende avond was het. Ja. ja. En, en we, hadden heel veel, we hadden echt heel veel, heel veel liedjes. Want we, we hadden eigenlijk al een, een CD geschreven. Alleen die hebben we uiteindelijk niet, niet uitgebracht. Um, maar na die avond, weet je wel, waren we zo geïnspireerd dat we gewoon een heel nieuw album gemaakt hadden. Want Matthijs zei die avond tegen ons van. Um, met deze plaat wil ik eigenlijk graag iets over jullie leren. En het was wel een soort van eye-opener of zo. Over jullie leren, van, van jullie leren kennen. Ik wil jullie leren kennen. Ik wil jullie leren kennen op deze plaat. En um, ja, dat hadden wij gewoon nog nooit gedaan of zo. Mm. We hadden nooit uh, echt een cd op die manier gemaakt. Waar gingen die andere liedjes dan over, Sander? Wel over heel veel dingen die ons, die ons raakten of die ons inspireerden. Maar uh, dat waren misschien iets, iets algemenere dingen. Verder van jullie af? Ja, wel dingen die ons raakten. En, en, ik bedoel, het, was wel gewoon een, het waren wel albums waar we echt achter stonden. En, uh, het waren niet zomaar teksten mm -hmm. of zo. Maar het was, het was iets minder over andere dingen dan over onszelf. Ja. Uh, het, het tweede nummer is eigenlijk een heel verdrietig uh, nummer. Even kijken hoor, ik pak het er even bij. Want het is trouwens een waanzinnig mooie uitgave... Uh, het is een, een boekje, met, uh, maar, maar een grote boekje. Wat voor formaat ja. is dit eigenlijk? Een dubbele ja, ja, cd? DVD even, of... ja, ja, dvd. Ja, alleen of... wel met harde kaft. Hè? Ja, sorry. met een harde kaft. En dan de liedteksten helemaal per pagina. Uh, en het tweede nummer heet uh, Younger Than I Am Now. Sorry to the ones I've never known. Sorry to you haven't seen me grow. Sorry for the song I never wrote before. Voor, die, voor wie is die sorry bedoeld? Voor, voor heel veel mensen die zich aangesproken voelen, eigenlijk. Het is, een, het is ook een. Maar in jullie geval, want je zei net: het is een autobiografisch ja, album. Het gaat over ons verleden. Het gaat geleden, over ons. Je, mm -hmm. We hebben toch wel, dingen, we, we, we, we, we toch wel We hebben best wel een lastig verleden gehad, of weet ik. Een, een, in welke ja. zin? Ja, ja uh, in een hele persoonlijke zin moet ik zeggen. Dus, uh, we hebben ook best wel uh, moeite om, om dat allemaal te zeggen of zo. Daarom hebben we ook deze liedjes geschreven. Um, ja, maar het was niet altijd makkelijk. Ja. Ik weet ook niet of ik daar heel veel meer nee, over ik wil zie zeggen, nu, Ik zie ja. nu inderdaad... Ja, uh, uh, in jullie... Met de manier waarop je je beweegt dat je er liever niet over praat. Maar, nee, nou, nee um, omdat het heel... Het is echt gigantisch persoonlijk. Even, uh -huh. ja. En dat was ook uh, juist heel bevrijdend. Om het wel in liedjes... Weet je wel, daarom zijn we... Uh, het zijn allemaal liedjes waar... Het zijn liedjes... En waar zit de huiver dingen? trouwens? Ben je bang om mensen te kwetsen? Dat of, denk ik, ja. ja zulke dingen... Ja, je wil, je wil geen mensen kwetsen. En je, je, ja, mensen die uh, pijn voelen, die wil je niet nog meer pijn geven. Of... Mm -hmm. We zijn ook al hele sociale jongens, eigenlijk moet ik zeggen. Maar schrokken jullie dan ook niet toen Mathijs uh, en Tim zeiden... Van, we willen jullie beter leren kennen? Ja, dat is ook best wel eng. Ja. Vond ik, ook, heel... ik vond het ook best wel eng om dit allemaal uit te brengen. Want je weet dat daarna, na zo'n album, uh, zijn ja, daar maar. de interviewers, zoals ja, ik... Ook, ook, die dan die vragen gaan stellen. Maar ook de mensen die zich misschien aangesproken voelen uh, als ze als teksten lezen. Zo van, oké, okay, we gaan het nu uitbrengen, maar straks begrijpen ze het. Weet je wel? En aan dus wie denk van, je dan? Ja, dat, uh, aan mensen die zich aangesproken voelen. Mm. En hebben jullie elkaar daar dan ook in uh, gecensureerd of gecorrigeerd? Van nou nee, dit doen we niet, want dit is te pijnlijk of dit is te herkenbaar? Nou, er staan, voor... er staan echt. Kijk, de liedjes zijn heel open. Uh -huh. En daar uh, is heel veel uit te halen. Dus, heel veel mensen hebben er vast een heel goed idee bij of zo. Um, maar er zijn heel veel liedjes op dat, dat we ze schreven dat we dachten van... Kunnen we dit wat doen? Of... Maar aan de andere kant dachten we, waarom ook niet of zo? Dit is uh, van ons, dit ja. album hebben enige, wij ook nodig gehad. De enige manier hoe wij ons altijd uiten was tegen elkaar. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we ons naar buiten uiten. Maar dan op deze manier. En niet op de manier dat we dan praten of zo. Dit is, dit is onze manier van, van uiten. Heel muziek. En uh, jullie spraken wel met elkaar over uh, de ingewikkeldheden die jullie samen hebben meegemaakt in, in het verleden. Was dat, uh, waren jullie dan elkaar steun en toeverlaat of, uh, of was dat ook, zoals je net zei, een, ja, een, een manier van zijn. Van, uh, het, het, ik bedoel, was er veel gesprek tussen jullie? Nou, ook heel lang niet hoor. Ik bedoel, we hebben we zijn het, we zijn altijd heel erg samen geweest. En... Mm -hmm. Maar we zwegen ook samen. We hebben ook wel heel lang niet, uh, niet echt met elkaar gepraat over die moeilijke dingen. Mm -hmm. uh, jarenlang ook niet. Jarenlang hebben we ook dingen heel erg weggestopt. Tot het, zelfs tot het schrijven van dit album hebben we dingen heel erg weggestopt. En op een gegeven moment gingen we weer, weer praten met elkaar in eerste instantie. En toen ook met anderen. En toen in Friesland. En toen kwam er een album... En wat veroorzaakte dat bij jullie? Dat we erover gingen praten. Mm -hmm. De liedjes. Dat ten eerste. En ook een... een um, ik denk ook een bevrijdend gevoel. Als je altijd heel gesloten bent... en, uh, en um, je houdt dingen binnen... maar je ze niet... Uh, dan, uh, dan kan het je natuurlijk ook heel erg benauwen. Mm. Maar je kan je daarin dan ook heel eenzaam voelen. Ja, want niemand begrijpt je als je nergens... Als je niks naar buiten bent. Naar buiten bent. Nee. En dat is misschien trouwens ook wel de reden... het is wel grappig dat je dat zegt... Dat de, dat de liedjes eigenlijk vrolijk klinken... zoals bijvoorbeeld het nummer dat we net hoorden. Terwijl ja, ja. de tekst ontzettend uh, zwaar nee, en, nee. en verdrietig is. Ja, maar elk liedje is ook heel bevrijdend. Dus is, uiteindelijk zijn ze hartstikke positief. Hm. Het, is, het is een gelaagd album geworden wat dat betreft ook. Het heeft, uh, weet je wel... Je, we uit onze uh, uh, dingen die we mee moeten maken... maar we uit ook, uh, ook de, de, de bevrijding... Van het, van het uiten daarvan. en ja Het is een ja. hele fijne... Het, is een, het, is een, het album met ziek en saai omdat het een zoektocht is. Hè. Het hele album is een zoektocht. En eigenlijk zitten we nog steeds midden in die zoektocht. Nu, op dit moment? Op dit moment nog steeds, ja. ja. ja. Uh, we gaan ook een nummer van de CD laten horen... om even te laten horen hoe dat dan klinkt. Ja. Um, en we hebben gekozen voor het nummer Younger Than I'm Now... Oh, sorry, nee, past in us. Dat gaan we doen. Um, uh, ja, dat gaan we nu laten hoor. Past in us has never been too far. It is where we became who we are. It's scattered from the ground up to the star. Past Has never been too far. It is where we have met and where we bought. It spread out from the brain into my heart. But if I could, I would have changed my route. If I had seen what I see now, the past would not have. Has never been too far. It is where we became who we are. It's getting from the ground up to the stars. But it I got it. Ja, en zo klinkt het album dan. Of zo klinken jullie dan op het album. Tangerine, The Past in Us. Um, ja, ook dit nummer... het zit al in de titel, speelt zich in, in het verleden uh, af. Eén zin vertaal ik snel even. Als ik had gezien wat ik, uh, wat ik nu zie... dan zou het verleden niet zijn geweest wat het nu is. Ja. Um, klopt. Er spreekt ook spijt uit. Niet alleen uit dit nummer, maar ook... Is er iets waar je spijt van hebt, Sander? Ik denk dat er altijd wel dingen zijn waar je spijt van hebt. Maar in jouw geval? Maar soms. Ja, weet ik niet. Kijk. Uh, wij, wij komen uit een verleden die wij heel moeilijk hebben kunnen beïnvloeden. Snap je? Wij waren heel jong. Gescheiden ouders. Bijvoorbeeld, ja. En, en dat hebben wij heel moeilijk kunnen beïnvloeden. Dus wat dat betreft. Um, had ik er misschien niet meer in kunnen betekenen. Maar ja, als je dat dan nu bekijkt en op het met, met het Als Sorry. je nu. Oog op nu, ja. Het oog op nu, dankjewel. Dan hadden we misschien dingen kunnen veranderen of zo. Weet je, als het nu, mm -hmm. nu zo was. Ja. Maar het is een vreemde vaststelling. Want een kind, uh, je zegt het heel goed... we zaten in een situatie waar wij niets aan konden doen. Gescheiden mm -hmm. ouders en, en, en een heel christelijk milieu. Mm -hmm. En nou weet ik niet of dat nou direct een probleem hoeft te zijn. Maar goed, dat zou kunnen uh, als het heel gesloten is. Maar het is toch gek dat jullie, uh, dat zit echt niet alleen in dit nummer, maar alsof jullie uh, nu vinden dat je daar iets aan had kunnen veranderen of iets had kunnen doen. Arnaud, hoe zie jij het? Nee, nee, nee, ja. Ik realiseer me dat dat niet kon. Mm -hmm. uh, maar het is eigenlijk precies wat Sanne zegt. Als het kon, dan hadden we het gedaan. Weet je? En dat is wat wij eigenlijk proberen te zeggen. Ja. En wat had je dan gedaan? Wat was dan het eerste wat je had gedaan? Wat had je anders willen doen? Wat had anders moeten gaan in jullie leven? Um. Ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk ook ik vind het een hele persoonlijke vraag. Ik weet ja. Moeilijke vraag. Hele moeilijke vraag. Weet jij dan een antwoord op? Ja, dan wordt het gauw heel persoonlijk, natuurlijk. Ik weet niet. Uh, uh, Nee, uh, nee. We worden er een beetje stil van. Weet mm. je wel, ja. ja. Dan gaan jullie nog maar een liedje zingen? Ja, dat nou, toch? ja precies. Weet je wel, kijk, dus er heel veel, heel veel van dat soort dingen. Dus weet mm -hmm. jou, dat soort vragen zijn gewoon toch best wel lastig of zo. En dat is uh, waarom we de liedjes zingen. Ja. ja. Nog één liedje live? Ja. Ja. Welke gaat het worden? Waters on the rise? Ja. Zit daar een antwoord in? Ja, het gaat over, gaat over de, de, de omgeving waar we in opgegroeid zijn. En. Um, nou ja, misschien is dit het antwoord wel. Hè? Misschien is het liedje het antwoord wel, ja. Oké, okay. we gaan extra scherp luisteren. Tangerine, laat me horen. Water, even kijken. Water on the rise, zo heet het. Je gaat je hoed toch niet afdoen, hè? Nee, nee, nee. <laughs> Anders raak ik in de war.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 Cause I know that my time's a river, close to a dried out plain, and I know that my heart's a mirror, close to the window pane, while the day's still in light, close to the dark Alweer zo'n mooi liedje, Water on the Rise, van Tangerine, live gezongen en gespeeld in de studio van Kunststof. Ik, ik hoorde dat in jullie agenda staat, iedere dag van negen tot vijf repeteren. Klopt dat? Ja, nou, ja, nu, op dit moment niet hoor. Maar dat was inderdaad na het album toe en, en na het album bij, uh, ja, was dat wel zo. Ja. En jullie wonen sinds nog niet zo heel lange tijd niet meer samen, hè? September vorig jaar, ja. ja klopt. Toen ja. heeft er een scheiding plaatsgevonden tussen beide dus zijn we broers. Ja. Maar ook getrouwd? Ja, op één dag, ja. Vertel, daar wil ik alles over. <lacht> Hoe is ja, dat? ja, ik weet niet. Wij, Wie wij... werd er het eerst verliefd? Dat was Sander, ja. Ja, ik heb iets langer met mijn uh, vrouw. Ja, dus. en, en Arnoud werd niet verliefd op diezelfde vrouw? Ik denk het niet. Ik weet niet, je moet, hem een, je moet het een vrouw... Ja, hij kijkt weg. Ja, ik zag uh, dat hij wegkeek. <laughs> ja, Zij nee, nee, was, helemaal niet hij was verliefd op mijn vrouw. Nee, ik was niet verliefd op je vrouw. Nee, nee. ik en had toen... er helemaal niks mee. <laughs> <laughs> en toen, hoe lang duurde het voordat Arnoud ook verliefd werd op zijn vrouw? nou, ik heb, Volgens mij had ik... Hoe, hoeveel langer heb ik? Ja, ik weet het Hoe echt je niet. Vragen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk drie jaar of zo. Drie ja. jaar oh, drie jaar? Ja, ja, ja, ja. Er zit best wel een tijd tussen, ja. En was dat ingewikkeld? Uh, nee, maar we nee. passen ons eigenlijk heel, heel makkelijk aan. Zij situatie. Arnoud heel vlot, zonder nee, te Nee, volgens mij nadenken, ik. ja. Nee, ja, dat moet ik even nadenken. Hm. Daarom twijfel ik misschien, maar volgens mij was dat niet ingewikkeld. En nee, toen de ook... muziek maken ging ook gewoon door. Dat stond elkaar niet in de weg. Nee, maar wij woonden ook nog steeds samen en dat... Jij en Arnoud. Ja. Ja. ja. ja. Het ging gewoon door, natuurlijk. Ja, dat is gewoon een, ook een deel van wie ik ben, natuurlijk. Dus mm -hmm. daar is zij ook verliefd op geworden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, niet, niet op jou, bedoel Wat op, is dit nou, Arnoud? Nee, ik vind het zo sentimenteel. Maar dan maakt ja, ja, met... <laughs> Mijn muziek bestaan, bedoel ik. Ja, oh, dat oh ja, dat natuurlijk. wordt natuurlijk bij mij, dat bedoel ik. Ja, mijn vrouw, die vond het eigenlijk verschrikkelijk in het begin. Want die heb ik ontmoet. Of die heb ik. Heb ik uh, ik zag haar als eerst en was, ja. ze was bij een, bij een optreden was door iemand meegesleept of zo. Ja, en ze vond en, er niks aan. Nee, ze vond de eerste keer vond ze het helemaal niks aan. Ze vond me helemaal niet interessant, ook volgens mij. Dus, uh, maar ik haar wel. Dus jij ik zag heb, haar. Ja, ja, ja. En ik was echt heel slecht in, uh, in contact zoeken met, met, met, met meisjes. Ja. Dus uh, ik had het via internet heb ik dat... Uh, Geregeld. Ja, en toen <laughs> weer kenden ze van mij die jij ook weer kende. Weet je wel, allemaal moeilijk, moeilijk eigenlijk, maar... Het is wel gelukt uiteindelijk. En hielp Sander jou daar niet bij? Nee, Want maar Sander die, was ook was niet zo was al geoefend. Ja, ik vond Sander eigenlijk ook niet zo goed Maar ja, goed, als Sander het ging, ging regelen, dan weet je wel, was ik haar misschien... Uh, <laughs> Kwijtgeraakt? Nee. Nou, wie weet. <laughs> <laughs> en toen, toen zijn jullie op dezelfde dag vorig jaar in september ja. getrouwd. Ik ja. denk, laten we het gewoon tegelijk doen. Ja, dat was eigenlijk heel leuk. We hebben natuurlijk ook een hele grote groep vrienden... die, die uh, vrienden van ons allebei zijn. Die vrienden van ons allebei zijn. Mm -hmm. en we hebben natuurlijk dezelfde familie. Dus hoeven ze ook niet allemaal uh, twee keer te komen opdraven. En welke muziek werd er gedraaid? We gingen zelf, uh, zelf eigenlijk uh, muziek, muziek draaien. En dat was vooral... Uh, ja, hoe later het werd, hoe slechter het werd natuurlijk. Maar het begon wel uh, mooi, met, met mooie folkmuziek en zo. Ja. Hm. En hebben jullie ook liedjes voor de afzonderlijke vrouwen gemaakt? Voor de liefdes? Want er staan geen liefdesliedjes hè, op dit album. Nee, we schrijven eigenlijk heel weinig uh, uh, liefdesliedjes. Ik heb het ooit wel gedaan, maar dat vind ik een heel slecht liedje. En jij hebt het volgens mij ook lust gedaan aan het ja. En dat vond jij dan weer een slecht liedje. Of vond jij ook zelf een slecht? Ik vond het wel, vond het wel, wel beter dan die voor mij. Ik zat wel in de, in de uitzending van dat we weet je wel, dat we nooit uh, dat we altijd liedjes samen af willen maken ook. Weet je wel? Mm -hmm. En als één iemand een liedje maakt, dan is het ook altijd. En je geeft een ander zou de ander nooit meteen zeggen het is goed, maar dan wil die altijd nog even het liedje uh, een, een extraatje geven. Of, zo, of zijn eigen handtekening eronder kunnen zetten, weet je wel? En uh, dus op het moment dat wij persoonlijk liefdesliedjes schrijven, dan zou het ook een beetje gek zijn om het samen. Samen te Ik snap het, dan klopt het niet meer. Ja. Goed, op het volgende album. Nee, dat kan dan ook niet. Er zal gewoon nooit van komen. Wat o, staat er op, uh, op de tegel? Die hebben jullie ook samen beschreven. Eén tegel. Ja. Wat staat er? Doe wat je mooi vindt. Het kan. Doe wat je mooi vindt. Doe wat je mooi vindt. Het, het kan. Ja. Al dus de gebroeders. Tangerine. Heel veel dank. Ik vond het geweldig dat jullie hier waren. Het is een Prachtig album geworden. Dank je wel. Iedereen moet gaan luisteren. Of het kopen. Um, en er is ook een LP trouwens een langspeelplaat ja. Die kun je ook nog kopen. Die wordt uh, veel gekocht. Hè? Ja, gaat heel goed. Ja. Goed, op deze zender gaat zo dadelijk twee dingen verder. Vanavond twee boze actievoerders. Een thuiszorgmedewerker en een gevangenisbewaarder. Ze spreken allebei met Alice de Bruin. Veel plezier en een goede terugreis naar de Assen. Dank je wel. Dank Tangerine. Dit was aflevering 2623. Morgen praten wij met Gus Tielens. een van de weinige architecten die nog werk heeft. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Radio 1 en de troonsafstand. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april... het koningschap zal overdragen...